Wij beginnen de zoggerles, 253, op de pagina Resh-Jud-Alf, 211, Hasulam, de rechterkolom, de regel 39. Wij leren het voorschrift uh, pria via van uh, de heistelijke besnedenis. Besnedenis um, uh, mila en pria is het uitrollen zoals men dat zegt van het uh, het tweede, tweede huidje uh, van hier en van daar. Dus van alle van, van, van, van kanten, van, verschillen, van, van uh, zijkanten en naar, naar beneden. En wat we leren natuurlijk is het opgebouwd uit vele uh, beelden, geestelijke beelden. Uh, Vereisten. Een flinke mate van geestelijke verbeeldingskracht, maar ook kennis van andere bronnen, ik bedoel, ik bedoel dezelfde, van dezelfde origine, maar andere bronnen, zoals de Torah, zoals we zien die uh, wat we leren uit de, to de Torah, de Talmud enzovoort. En. Uh, Uh, het is een, een hele set van um, uh, krachten die ook de kennis die uh, als het ware nodig is om het een en ander te volgen. Maar zoals je weet gewoon eh. Uh, wat het nodig is voor het geestelijke, is natuurlijk geleidelijke opbouw van jouw kilim. En steeds te gaan boven het verstand. Aannemen dingen boven het verstand. Daar gaat het om. Alleen dat op deze manier. Na zeven isma, Wij zullen doen en dan zullen wij begrijpen. Dat is de houding van um, Israël. Duidelijk, Israël is geestelijk natuurlijk in geestelijke opzicht en, uh, en niet alleen maar naar vlees, want dat telt niet voor Hashem. Vlees telt absoluut niets voor Hashem, goed opletten. Het vlees uh, gescheiden van het werk Lishma is niets voor Hashem, Hashem absoluut heeft niets ermee te maken met het vlees. En wie groot gaat op zijn vlees, dat die het vlees behoort tot hem omdat hij trots is, omdat hij uh, een christen geboren is als christen. En men heeft hem geleerd dat hij een christen was en dan is hij zo groot gaat, omdat hij opgaat dat hij christen is. Een andere is geboren, opgegroeid, opgevoed als jood en dat is natuurlijk leent daaruit trek die al zijn naar trots en Dat is allemaal rare dingen, want Hashem keikt niet naar wie Joods is, naar wie Christen is en naar wie Papua is en Amerikaan is. hij keikt alleen maar naar de inspanningen, naar de richting, naar het feit hoe mens zijn pakket van krachten, wensen, richt, naar in welke kant, naar welke kant hij dat doet eh, richten. Duidelijk. Of naar de kant van het goede, dat betekent dat hij de voorschriften van Hashem, van de Torah, naleeft. Ja, duidelijk. Naleeft in de zin dat hij steeds, be stukje bij stukje, overwint zijn lichaam. Of dat hij doet, naar, of dat hij uh, doet zijn krachten negen naar de citra Achra. Dat is wat we leren eigenlijk. Duidelijk. En wij leren hoe moeten wij uh, uh, doen onze krachten uh, richten zich richten naar het goede. Dat is wat we leren. Duidelijk. Dat is wat de, de, de dat hele clue is. Draait allemaal daarom. Ja. Wat we leren van Adam, hij was al geboren, Hashem heeft hem ook laten geboren, al besneden. Dus dat, die, dat hij uh, uh, vrij was van de sitra agra, alleen moest hij dan natuurlijk, natuurlijk moest hij wel waken daarover. Duidelijk, waken over Ganeden, waken over de, het paradijs. Waken paradijs is dan de, wat binnen de mens, het heilige wat in binnen de mens is. Dan moest je waken daarover. Dat is het paradijs. En niet een paradijs ergens een plaats buiten de mens is. Natuurlijk bestaat alles in het algemene en het bijzondere. Maar het moet ons niet interesseren waar is dat allemaal. Een plaats van een paradijs, daar is de ingang eh, ook geografisch, dat is ergens daar in de magpellen in Hebron, in de plaats Hebron, in Israël, daar waar de, waar de grot is, waar de aartsvader zijn begraven, en daar is ergens geestelijk, in geestelijk opzicht, daar is het ingang, de ingang naar, tot, de, tot het, tot tot het paradijs. Dat moet ons niet interesseren, want dat helpt voor geen millimeter. Het paradijs zit in elke mens. In elk mens zit deze kracht van paradijs. Dat is dan die absolute in de absoluut in elke mens. Daar, daar moeten we al onze krachten, al onze vonken uh, terugbrengen. Dat is allemaal al ons werk. Adam, die gezondheid gaat, die heeft, en dat is wat we leren hier van, dat, van de besnedenis. Adam werd besneden, Duidelijk. maar door de zonde heeft hij de, de voorhuid als het ware aangetrokken, geestelijk aangetrokken, terug had als het ware aangetrokken naar zijn jesode. Duidelijk. In de geschiedenis waren ook uh, joden, werkelijk waren joden, uh, ik zeg het even, uh, dat, uh, ook, ook uh, van de vlees en bloed waren ook, uh, Joodse mannen die eh, als protest tegen het feit dat ze zo'n Joods geboren waren, gewoon wilden assimileren met andere volkeren, op welke manier dan ook, maar dan lieten zij ook zich een, een stukje voorhuid werkelijk, fysiek aan hechten, omdat ze dan niet Joods zijn. Ja, dat waren ook zo'n zo typen die dat ook zo deden. Maar dat begrepen zij niet. Dat was het gevolg van hun afvallen van de schepper. Eigenlijk, dan wilden ze, omdat uh, geestelijk hadden ze al deze zonde gepleegd. Geestelijk hadden ze al die, net zoals uh, Adam hadden ze ook, ook zij hadden dat stukje voorhuid al. Uh, Aangehecht aan zichzelf, aangetrokken, de Citra-Agra. En daarom uh, was alleen maar een kwestie van een fysieke uh, uh, bestempering, aanhechting van de voorheid van vlees en bloed, dus van materiële voorheid. Dat is wat we leren onthouden. Houd het wel, niet onthouden, maar gehouden het wel goed in, in, onder de aandacht dat het, dat is wat wij leren. En natuurlijk is het, omdat er zoveel, van zoveel invalshoeken, hij bekeken het een en ander, en het is zo diep, oneindig die, diep, daarom kan het ook, uh, natuurlijk is het ook voor ieder van jullie, is het onmetelijk, uh, groot en, en uh, als het ware uh, boven de krachten, ook van de krachten van het verstand, om dat allemaal uh, te kunnen um, uh, opnemen, bevatten, um, act, uh, daadwerkelijk be, uh, bevatten in de zin van uh, voelen dat alles ervaren wat jij hier leert. Maar je weet het wel, op deze manier leren we het. Eerst komt Agorayim, de achterkant, en daarna Panim. Stap voor stap. Want ik kan je alleen maar misschien een kleine uh, tro troostende gedachte geven, dat uh, geen van orthodoxe, bijvoorbeeld Joden, die geweldig, Eenvoudig voor hen is het le uh, lezen, Hebreeuws, dat zij en die al hun leven leren in de Torah, dat voor hen zou het uh, absoluut onmogelijk zijn om te volgen wat we hier leren. Duidelijk, absoluut onmogelijk. Ze raken het ook niet aan, want het is onmogelijk voor hen om dat te leren. Hij heeft geen smaak. Duidelijk. Voor hen heeft smaak iets wat, uh, uh, wat zij met hun hoofd kunnen begrijpen. Dat iets wat lolishma um, is. Duidelijk. En hier is alles lishma. Dus wat we leren absoluut moet je harde houding hebben natuurlijk. Om, dat, om absoluut geen uh, niets te willen van wat je leert. Alleen geven aan Hashem. Geef je jouw aandacht aan Hashem. Geef alles van jezelf aan Hashem. Op deze manier word jij getransformeerd. Jouw innerlijk laat je transformeren. En niet, waarbij, en niet de houding dat jij het alles wil begrijpen met je hoofd. maar En niet laat jou corrigeren tot aan jouw jou jezot. Als je dat leert alleen om te leren, maar jij knoeit met jouw je zod, heeft dat geen zin. Duidelijk. Als je dat niet begrijpt wat het hier staat, niet volgt, niet mm, laat jezelf corrigeren, ook met jouw je Duidelijk dat jij dingen dat doet in zuiverheid. Ja, in. Um, niet hangt aan alleen maar aan het materieel genot, maar uh, doet het um, omwille van de schem, omwille van het geven. Dan heeft het, heeft het weinig zin. Natuurlijk, dat zelfs dan als je leert de zoger dat, maar je probeert dat te doen. Lishma, dat het langzamerhand het licht van de zogers zal je toch wel, toch wel uh, transformeren in het geven. Dan zal je van binnen bouwen, bouwen we steeds aan ons eeuwig lichaam van binnen. Het geestelijk lichaam dat, geen, uh, dat van geen sterven dat het eeuwige leven heeft. De rechterkolom haslam de regel negen en derde. Amna, één ze maaspijg chazir kol vierter hamochin shenistelkumi adamarishon Mechamata het 41 de hetzadat. Sharei katuva, vegamba lav yumat. Afel gav, de linker kolom, de eerste reichel. She is a de rechter kolom, de regel 39. Am namen ze maar speak, maar echter, dat is. N Nog niet genoeg om uh, de mogen die uitgegaan waren van de Adamarishon, van de eerste mens. Vanwege de zonde van de boom, de, van, goed, van de kennis van goed en kwaad terug ter te halen. 41. Shari omdat het is geschreven. We gaan bowl, love you, Matt. Ja, herinner nog over die, die eigenaar van een, van een stier, die gewaarschuwd, de stier waarvan gewaarschuwd werd, <laughs> dat heet niet de stier, maar de, de baas daarvan, de eigenaar daarvan gewaarschuwd werd, maar dat heet dus, de stier heet wel um, Shormwet. Een stier, gewaarschuwde stier. Natuurlijk, de stier kan je niet waarschuwen, maar het heet zo. Gewaarschuwde stier, dat zijn baas is gewaarschuwd. Dat hij stoterig is. Stoten, stoter, st ja, stoterig is. Stoterend is, dus hij uh, agressief is. Dat... De, de, omdat dit geschreven staat, we gaan bij Allah maar het is niet genoeg. Ja, het is niet genoeg dat dit dier, de, de, de, de dier afgemaakt wordt, maar het is slecht, want, want het is geschreven. En ook zijn eigenaar zal gedood worden. Dus zijn eigenaar moet ook uh, gedood worden. Afelgafzij zal salik, ondanks het feit dat... De stier, zijn stier, die stier werd, zal uh, gesteinigd worden. Duidelijk, men steinigt de stier en doodt de eigenaar. Nu, nu vraag ik je af: zou je zo, zou je denkbaar zijn, dat uh, men wel fysiek deze wet, op deze manier zou God verhoeden, zou moeten interpreteren. Eindelijk, dat, oké, okay, de stier heeft uh, schade aangericht, of hij of heeft ook iets gedaan, Het was, was nog een nette stier, een cultureel, een fijne stier, een uh, aardige stier, en opeens deze stier gaat uh, ellende veroorzaakt, aan spullen of aan mensen wat gebeurt oké okay, dan uh, gaat men eerst in de eerste instantie zie je dan zegt men dat uh, moet eerst uh, de stier dus die een, ja I, natuurlijk is het niet zo so dat uh, let op als een stier is tam in dat we zeggen in rustige stier is en stel, stel, stel dat hij een mens uh, doodt. Natuurlijk dat hij dan hoeft niet eerst gewaarschuwd te zijn, maar dan is hij een mens, heeft hij een mens gedood. Natuurlijk dat hij, hij zal wel gesteinigd worden, dus uh, men zal hem doden natuurlijk. Direct, zonder, zonder, waars, zonder waarschuwing zonder hem een, als het ware een, een naam gewaarschuwde stier te geven, oftewel te vallen onder de definitie van gewaarschuwde stier, oftewel zijn baas waarschuwen, natuurlijk. Ja, maar als hij die, die stier dan wel uh, schade toebrengt aan de spullen en wat dan ook, dan uh, ...wordt die dan gewaarschuwd enzovoort. Natuurlijk moeten we zo zien niet dat het... Uh, uh, ...maar dan de stier wordt dus gestenigd... ...en uh, de, al zijn vlees of de, het vlees en uh, de huid van de stier... ...dat wordt dan verdeeld, ze heeft een marktwaarde natuurlijk... ...dat wordt dan verdeeld 50-50 met degene die... De, de schade heeft opgelopen. Dan zijn, uh, weet ik veel, zijn aardewerk werd uh, vertrapt door die stier. zijn hek omheining was dan uh, kapot gemaakt. Is nou goed dan ver verkopen men deze stier en dan, uh, die, bedoel, de stier niet, de stier maar zijn uh, kadaver en zijn uh, uh, zijn alle, alle, alles wat ermee te maken heeft, daarop en daaraan, en, verkoopt men en verdeelt men in tweeën. In, dus in, in de helft voor die en de helft voor de andere partij. Ja, en maar de, de zoger zegt: het is niet voldoende om de mogen terug te laten keren. Dus de zoger spreekt absoluut niet over dat materiële, de materiële afhandeling, over de jurisprudentie dadelijk, Dus uh, zou de, de, oh, de wet sowieso. Nou, dat is, so. Now, that, that is on, ongetwijfeld dat zoiets so gebeurde wel ook in werkelijkheid. Deinlijk. In die werkelijkheid toen van Israël natuurlijk uh, gebeurde wel eens dat zoiets, so, so uh, dat die stieren, ze hadden nog niet van die mooie stalen zoals so het nieuw zijn. En uh, alles liep gewoon op straat, de stieren liepen gewoon langs de wegen. En, lang, en ja, op de weg, net zoals bij ons uh, uh, de auto's lopen, zo gingen ook de stieren zo langs de wegen. En aan de rechter en de linkerkant stonden wel dan die... Uh, uh, huizen of uh, wat dan ook, en die natuurlijk niet zo bestendig waren zoals die wat wij nu hebben. Zo'n uh, natuurlijk het zo. En dan stonden dan aan de rechterkant en de linkerkant van de weg... ...stonden allerlei uh, lieve uh, mensen met, met andere uh, met, met, met spulletjes, verkochten ze uh, aardewerk en allerlei andere dingen. Het was druk op straat, duidelijk, omdat uh, ze hadden geen internet om dan te verkopen dingen via internet. De, de winkels waren er niet zo uh, gewoon op straat. En daar natuurlijk, natuurlijk dan de stier die loopt op een meter afstand van bijvoorbeeld van een uh, zo wat we noemen trottoir. er zijn ook geen trottoirs. En dan natuurlijk, die dan ziet iets uh, in de zo hitte van de dagen, die, die de stier gewoon loopt. En, uh, en dan uh, brengt schade, weet ik veel. En dan uh, op deze manier natuurlijk. Nou, en uh, het kon kan zijn bijvoorbeeld dat een, een baby zo liggen ergens daar, uh, naast de moeder of zo uh, speelt. En dan stelde die dier dan. Die, die, die, die trapte, die betrapte of zo, so, een kind of zo, so. nou. Uh, wat moet het gebeuren dan? Moet je dan de stier uh, stenigen en de mens doden? De Zoger spreekt geen, de Torah spreekt geen woord over dat soort dingen. De Torah spreekt van, van, uh, de geestelijke entiteiten, van wat, eh, uh, van wat er, um, over de mogen die eruit gaan, over de klipoot, uh, over dat soort dingen. Om een mens um, uh, van zijn geestelijke dood te dood te behoeden en te brengen hem naar, de, um, naar zijn einddoel te leiden naar zijn vervulling. En niet iets van dat regelen van die, van dat sociaal verkeer tussen mensen, dieren, tussen alle mensen, onderling. Dat is absoluut niet, uh, niet, uh, niet aan de orde. Eigenlijk, het is niet, uh, maar als men dat zich beroept op de Torah op deze manier, dat men dan doodt een mens. Dat zijn allemaal verschrikkingen die... Natuurlijk hadden ze ook dat, uh, ook begaan, dat soort dingen. Natuurlijk hadden ze ook dat, uh, hoewel de Torah-geleerden willen dat, uh, voor latere Torah-geleerden, dus die, die dan uh, rabbijnen, die willen dat natuurlijk uh, uh, ver, verzoeten deze toestand en dan even meer is dat willen ze dat voorstellen dat ze zeggen dat nee het is niet gebeurd het is niet zo so dat het uh, in de in het verleden dat ze doodden een uh, mens fysiek natuurlijk had ze dat gedood net zoals je ziet nu nog in de in de Arabische landen dat ze uh, als ze uh, dan nog een uh, vrouw betrappen bijvoorbeeld een man betrappen of betrappen bij maar vrouwen in het bijzonder, vertrappen op een, op een uh, de, de daad van hoe heet het, van, uh, dat zij onwettelijk met iemand dan een, een geslachtsgemeenschap heeft met iemand uh, niet, die niet haar, haar echtgenoot is, dan, uh, dan maken ze korte metten met haar, dus doden ze haar. Enzovoort. So dat soort dingen dat jij ziet. ziet uh, hoe zij interpreteren de wet van Hashem. Absoluut is het. Hashem wil niet de dood van de mens. Onthoud het er goed. Als iemand natuurlijk een andere mens. Een, de andere mens hier op aarde dood. Natuurlijk bestaat er, moet, bestaat er een. Gewoon een, De. de de aardse wetten, waardoor zij dan maatschappelijke wetten, waardoor zij die mens dan uitsluit, afsluiten van de maatschappij. Duidelijk, de, um, maar om de men, een mens te doden, duidelijk, daar, daar staat geen woord in de Torah, onthoud het erg goed. Overal waar staat in de Torah dat de mens moet gedood worden, betekent de geestelijke dood die de mens... Aantrekt door zijn daad. Want een mens kan een ander doden alleen maar door rare gedachten. Natuurlijk bestaan er wel eh, eh, criminelen en dan echte dictators of, de, of echte eh, moordenaars eh, die gewoon, als die dat doet, dan kan je hem afsluiten, maar eh, omdat zelfs als die moordenaar. Als moordenaar van, van aard, is, niet van aard is, er is geen mens die moordenaar van aard, aard is. Het is uh, altijd gevormd, mens wordt gevormd tot uh, moordenaar. Nou, uh, dan, uh, niemand weet wie, misschien de, degene die hem doden, misschien zijn zij, zijn, zijn meer schuldig aan zijn moordlust dan hij zelf. Duidelijk. Hoe, hoe kunnen ze hem dan doden? De maatschappij heeft hem zo gemaakt. Op welke manier dan ook. Ik kan natuurlijk niet, hoeft niet. kan niet natuurlijk steeds uh, wijzen op de maatschappij aanwezig, schuldigen. Maar uh, eigenlijk is het wel zo dat de omgeving vormt een mens zonder niet iets, iets anders. Alleen de omgeving um, uh, zorgt voor... Uh, uh, het zijn van moordenaars, dieven enzovoort. De maatschappij die uh, alleen maar wil ontvangen voor zichzelf en geen oog heeft op de geestelijke ontwikkeling van de ander, die natuurlijk zelf is schuldig aan het feit dat medemens, uh, en of de medemensen die ook, Sommige medewensen die tegen, uh, die dat soort dingen kunnen doen. Duidelijk. ieder heeft in zichzelf dat soort negingen, alleen die zijn uh, getemd, verdrukt, Duidelijk. want elke mens heeft in zichzelf, wil graag uh, eigenlijk, uh, bewust of onbewust, wil heersen over de wereld. Dat is normaal, de mens, Hashem heeft gemaakt, de mens, hoe, en jullie zullen heersen, de mens, heb je gezegd, aan Adam en Gav, en de mens heeft gemaakt, gemaakt en die mens, die zal heersen over al, over al het levende hier op aarde. Dus eigenlijk, wat betekent dat ook geestelijk, dat de mens is gemaakt om te heersen over de natuur. Dat betekent in de eerste instantie binnen zichzelf, binnen zijn eigen vier vormen van natuur, hij moet heersen over de wereld. En daarna wordt hij een goede heerser, um, manager van de wereld om zich heen. Duidelijk, maar goed opletten, wat wij leren allemaal heeft niets te maken met hoe zij dat allemaal omgaan met deze wetten om niet te doden, staat wel geschreven gij zult, eh, gij zult niet doden, duidelijk hoe kan je dan menen dat de Torah die zegt, die jou uh, in de tien geboden die zegt jou uh, Gij zult niet doden en dan uh, en dan dat dat men wel toch interpreteert de, de wat verder in de Torah staat dat zegt uh, de Torah gebruikt het woord maaghet, dood, wat we hebben geleerd, dat het geestelijke dood eigenlijk is. Die in vier, vier stadia heeft, net zoals de klipoot hebben vier stadia. Hoe kan je dan zeggen dat, dat, wel, uh, dat jij het wel kan een ander doden op een kostere manier? Ja. Dus niet op een kwade manier. Dat mag niet, ja, die mag niet het ander, andere doden. Maar op een kostere manier stelde die andere wel dat waardig wordt of uh, verdient, volgens de Torah, dan mogen wij hem doden. Absoluut waardeloos is dat wat het is. En natuurlijk hebben ze, hadden ze dat wel veel, veel uitgeoefend, ook al die uh, wereldse. ...macht ook in Israël als eh, rabbin, rabbinale macht. Ja? Ook rabbijnen hebben enorm veel... Ik praat, al, ik praat alleen over jodendom, omdat... Wat, wat, ...als het in de jodendom zo is, laat staan dat het, wat het, in, het christel, in de christelijke wereld was. Nou, neem dan uh, de hele geschiedenis... Uh, uh, niet alleen middeleeuwen, maar alles. De hele, kijk nou, in Europa was alleen maar, alleen maar vechten, alleen maar uh, uitmoorden, inquisities, al die ellende wat ze allemaal aan elkaar hebben ge, ge, ge, ge, gedaan. Het zou allemaal in de naam van, van hun christendom, al die kruistochten, allerlei andere dingen alleen maar. Om door de lust naar macht, naar macht, naar geld enzovoort. Maar wel in de naam van uh, uh, kruis. Eigenlijk op deze manier. Zo ook Joden allemaal. Omdat het heeft niets te maken met zij allemaal interpreteren de, de, de wetten naar de aardse manier. Onthoud het er goed. Um, dus, dus wat we hebben, dat, dat is wat hij nu zegt nu, dus, uh, het is niet genoeg wat hij zei dan over de dier dat mijn dier dat uh, stier dood en 50-50 uh, zo verdeeld zegt hij echter nog een keer um, die, dus de morgen dat is niet genoeg want oh, daardoor kan men de mogen niet terug laten komen. Uh, door, de, door de zonde van de, aan de boom van kennis van goed en kwaad. Want het is geschreven: We gaan balaf, Jumad, van en ook zijn baas, zijn eigenaar, de eigenaar van dit stier. Zal gedood worden. En nu kijk goed in het kader wat ik een beetje zo uh, in mijn arme bewoordingen heb geprobeerd uh, toe uh, to te lichten. Afvalgaf, ondanks het feit dat de stier gesteinigd zal worden. Dus ook de baas, de eigenaar. Zal gedood moeten worden. Ter de linker kolom de eerste regel. mit am koch ho ha gatul. Sher, shel twee, shor ha moade. Sher hussot ha sam. A mika ha mekatregge. Mikoach drie hakatuwe ve hoed. Kijk, hij, hij bespreekt niet uh, het geval van, uh, goed opletten wat ik probeer te zeggen, hij zegt niet hier over, over het geval dat, waarbij dus een stier die tam is, een aardige stier, opeens uh, zonder uh, eerst een precedent te hebben, zonder eerst uh, rommel, rom, or zonder eerst... Uh, uh, gewaarschuwd uh, te zijn dat die dan bij de eerste gelegenheid dat hij iemand dood dat die dat de baas ook gedood moet worden dat niet zie je dat dat staat niet geschreven dus uh, of uh, of dat is, hij bespreekt dat niet want dat is dan valt dus on uh, hoe dan ook, hij bespreekt dat hier niet. Maar hij spreekt dan hier natuurlijk van uh, alleen maar twee varianten van twee tweeledigheid. Alleen de stier die niet, die tam is, die aardig als het ware is, die, die niet agressief is. En de stier die al uh, gewaarschuwd werd na een incident. een of één een, een incident, wat heet dus, waar hij blijkt dat die. Um, um, agressief is. En dan zegt hij ons, we hoe met de am, dat is om de reden, de eerste, de eerste regel, en dat is, met de am en dat is vanwege de, gra, de grote kracht van de schorgenmoed, van, van die gewaarschuwde stier. Welke, let op wat je zegt ons, welke gewaarschuwde, welke gewaarschuw, gewaarschuwde stier is, in de essentie, dat is Sam, Hassam. Hassam, Amikatrek. Hassam is dat de mannelijke citra agra, zoals we dat geleerd hebben. toch? Samael. Ja, herinner je toch? Zijn naam is, zoals ik het net gezegd, is Hassam een Die alleen maar de twee letters spreken we uit, van die namen van deze, van al die krachten van, die, van, van engelen. Dat is dan de Sam. de trekt. De, de Sam. Hassam de. Aanklager. Uh, dus de Hassam. Sam, Sam, ha, Sam ha, de aanklager. Sam de aanklager. Dat is zijn naam. Dat is dan. dat Daar slaat het op wat uh, de Zoger spreekt over. De Torah spreekt over Shora Moad. Over die gewaarschuwde stier. Zie je dat? Dat is gewaarschuwde stier. Dat is in de mens deze stier is. En niet... Uh, uh, we zullen zien later geweldig hoe je zo'n zo zal vertellen waarom, hoe dat in elkaar zit. Waarom de Torah spreekt over de gewaarschuwde stier. En dat is eigenlijk een deel in de mens. Dat heet gewaarschuwde stier. Mikoa Gakato vanwege dus krachtens het uh, vers in het hele geschreven. Drie. En hij werd gewaarschuwd. Zijn huis, huis zijn uh, baas, zijn eigenaar werd gewaarschuwd. En hij heeft het niet, uh, hij was niet, uh, voorzichtig. Dois hij heeft hem niet, uh, hij heeft geen gehoord daaraan gegeven. En dat is, komt, let op, hoe komt het wel? Hoe komt het zo dat de Tora spreekt over de dier, eigenlijk ex, expliciet, spreekt die over dier, een stier die gewaarschuwd werd. Let op. En bedoeld natuurlijk in geheime, bete geheime betekenis, bedoelt natuurlijk deze gewaarschuwde stier in de mens. Hoe komt het? Wat is dat nou? Op welke manier? Waarom is dat zo? Is het alleen maar symbolisch? Waarom is het zo? Het gaat erom, let op, dat uh, Hashem heeft geschapen, let op. En alle vier vormen van de natuur. Ja of niet? En alle vier vormen van de natuur zijn present aanwezig in de mens. In het, alge in het algemeen aspect. Dus al de mens heeft in zichzelf en van, uh, van alle vier naturen, van de uh, stenen, ja, on levenloze natuur. Nee, kijk bijvoorbeeld naar die nagels naar de haren, uh, so, oké, okay, zij groeien wel, uh, maar die, die hebben wel van deze natuur, van de levenloze natuur, van stenen. En de mens heeft ook van de uh, vegetatieve natuur in zichzelf, en de mens heeft ook van de dierlijke natuur, en de menselijke natuur. Alle vier naturen zitten in de, de mens, let op, ik probeer dat een beeld te geven wat van Eide dat je het begrijpt, deze verbondenheid tussen, eh, dat men spreekt, de Torah spreekt over dieren, bedoelt een bepaald sector eh, van in de mens zelf. Dat eh, al de vier vormen van de natuur zijn er in de mens, in het geheel, dus uh, in het algemene aspect. Let op. Maar in het bijzondere aspect, Hashem heeft ook al die, alle vier vormen van de natuur uit, van, ook gescheiden heeft gekregen. Net zoals alle vier stadia zijn, kan je zien uh, wat, al, wat het allemaal bestaat. Alles bestaat uit vier stadia. Zo is net zoals alle vier stadia kan zien als afzonderlijke elementen van het geheel van vier stadia. Zo is het ook, als je ook aparte uh, delen van de natuur van de mens heeft ik ook, apart geschapen, apart dieren geschapen, apart. Uh, en ook apart uh, planten uh, geschapen, apart uh, stenen, mineralen enzovoort geschapen. Duidelijk, apart van de mens. Maar al deze krachten heeft hij dus uh, eigenlijk behoren bij de mens. Duidelijk. De mens is de kroon van de schepping. En niet de dieren. De dieren heeft die dus de krachten van de dieren, die apart heeft hij apart gezet. gezet. In deze wereld die uh, overeenkomen ook met bepaalde krachten zoals ook in de mens aanwezig zijn. Duidelijk. Daarom ook. Uh, daarom ook bijvoorbeeld uh, en ook in de mensheid zelf heeft hij ook uh, apart gezet ook uh, de, in de mensen in de mens zelf heeft hij ook uh, verschillende uh, categorieën gemaakt. Israël, Israël en de volkeren der wereld, betekent de wens om te, in elke mens natuurlijk, apart, uh, in het algemene opzicht, en in het bijzondere opzicht, ook uh, qua, uh, onder mensen, precies hetzelfde. De ene is dan de, de, de kracht van Israël, de wens om te geven. Het is niet uh, naar vlees, het hoeft niet altijd naar vlees te zijn, als het iemand euh, naar vlees Israël is, maar geestelijk euh, doet er niets aan om werken aan zichzelf, omwille van lishma, dan, dan is het geen Israël, duidelijk. Dan is het geen, zelfs als dan euh, zijn vader en moeder zijn Israël, zelfs als die rabbijn is, zelfs als die dan hoofdrabijn is, weet ik veel, het is nog geen Israël, duidelijk, omdat die werkt nog lishma. Het is nog geen Israël. En de volkeren der wereld, ook die zijn, ver, ver, die zijn uh, he, uh, bestaan uit een hele gamma van krachten, ja, van gezet, 70 volkeren enzovoort. Ja, op deze manier ook, ja, zien we, dat deze ook, een scheiding, ik zou niet zeggen scheiding, een verscheidenheid naar krachten, ook in de mens, ook die hebben zij ook, dat... Israël in, in de mensheid is, of in de mens, ik zeg het in de mensheid, ik bedoel in, uh, in de mens kan je zeggen, Israël is de mens in de mens en volkeren der wereld in de mens zijn, uh, verschillende krachten in de mens die dan volgens dat schema van de vier uh, naturen die de Hashem heeft geschapen, zijn vier voor zijn drie overige vormen van de natuur in de mens. Duidelijk. Dus uh, dat zijn dat zijn menselijke in de binnenmenselijke natuur zijn dat uh, stieren, al die beesten die en al die bomen en al die allemaal in de gradatie van de mens. Duidelijk. In de menselijke gradatie heb je ook in de menselijke, op de menselijke schaal van de menselijke schaal heb je ook, naar, van binnen natuurlijk, niet van buiten, niet naar vlees. Naar vlees zijn we allemaal hetzelfde. Eigenlijk, er is geen verschil naar vlees. Maar innerlijk is deze die behoort tot Israël, ja, de andere die, of betekent ook niet uh, per se al zijn leven, betekent dat uh, iemand kan, uh, bepaalde periode uh, van zijn ontwikkeling in één generatie kan die dan behoren tot uh, levenloze. Levenloze. Bijvoorbeeld uh, in, het geestelijke, uh, in het geestelijke aspect uh, traditionele Joden, ja, de orthodoxen, die behoren geestelijk. In een geestelijke opzicht behoren ze tot levenloze in het heilige Domem Dictusia heet het levenloze in het heilige net zoals stenen maar dan mens die in de categorie van de mensen, van mens zijn behoort tot in de categorie van de mens zijn en ten, in, ten aanzien van het aspect geestelijke behoort die tot het uh, ...tot het uh, levenloze in het geestelijke, domem dusha. En dat betekent erg veel. Dat betekent dat ze hebben wel wat van het geestelijke, alleen maar neefens. En dan is het, uh, hebben ze geen beweging, want vanaf roer hebben wij de geestelijke beweging. En ze hebben geen geestelijke beweging. Dat is wat ik ook ervoor, uh, steeds hervoer, bij die orthodoxen bijvoorbeeld, dat... Net alsof ik met stenen spreek. Duidelijk. Want geestelijk, in geestelijk opzicht, zijn ze net als stenen, in het, in het opzicht van, in het, wat het wat ten aanzien van het heilige, Duidelijk. En wat Yeshua heeft ons gebracht, via de Kabbalah, langs de, de, weg, de weg van de Kabbalah, dat is één weg, dat is, uh, het niveau van mens in de mens. Duidelijk. Dus goed oplet. Al die anderen zijn ook allemaal noodzakelijk. Het kan niet alleen maar mens binnen, binnen de mens zijn. Alleen maar mens zijn binnen de mens. Alle andere vormen van, vormen van de natuur zijn uh, intrinsiek. Ziek aanwezig in de mens. Ja, Yeshua ook, omdat Yeshua hier kwam op aarde en, en moest zich inbedden in. Het lichaam van de mens om alles te op te nemen van alle krachten hier van de mens opnemen in zichzelf. Hij had het ook allemaal opgenomen in zichzelf door zijn lichaam ook, zijn um, inbedding in het lichaam. Hij heeft ook alle, alle overige krachten van de mens had overgenomen, dus ook alle drie overige vormen van de natuur. Maar ik kwam snel doorheen, eigenlijk door te overwinnen over al die drie overige vormen van de natuur. En daarom is het, let op, daarom is het zo ook dat wij zien dat ook dieren, goed, let op hoe ik, wat ik verder wil proberen, dat is aan het, uh, aan het einde van deze, maar, maar, hij spreekt een beetje daarover, waar ik het meer woorden no voor nodig heb, um, om dat een beetje aan te geven. Dat zal ons helpen bij het verder volgen van wat we gaan, wat wij leren nu, in deze zorgen en verder ook. Dat ook, daarom ook de dierenrijk, onder andere, en ook alle overige, alle drie overige, vormen van de natuur, delen van de natuur, vormen van de natuur zijn ook overeenkomstig verdeeld. Let op, net zoals in de mens bestaat uh, uh, het gedeelte van het, hogere, het hoogste gedeelte mens in de mens. Ja, oftewel, uh, ja, duidelijk, hè? mens in de mens. Zo zijn, ook, zijn er ook in de Bijvoorbeeld in de dierenrijk hebben we ook uh, geoorloofde dieren. Ja, geoorloofde. Of dieren ik niet geoorloofde. Geoorloofde, dat men mag dat eten. Oftewel, de dieren zoals uh, die toegestaan zijn. Oftewel, dezelfde, in dezelfde opzicht is het dieren die op het altaar gebracht mogen worden. Ja, zoals... Uh, uh, allerlei vogels, dus die dan de, de, de, de vee, koeien, schapen en dat soort dingen. En er zijn ook andere, want die, die overeenkomen ook met, die zijn eigenlijk, let op, die zijn bijvoorbeeld koeien, dat soort, dat soort dieren, die hebben ook hiërarchie van in de, in het, eh, uh, ja, in de natuur van de dieren, dierlijke, in de dierlijke natuur, hebben ze ook zo'n hele schaal van eh, mens in de natuur. Als het ware, <laughs> natuurlijk geen mens, maar dezelfde. Eh, en de, alle overige vier, drie vormen van de natuur, hebben ze ook dat, dat zo is, vinden we ook in de, in de dieren. Duidelijk, en daarom ook bijvoorbeeld iemand die uh, Israël uh, in de mens is die hangt aan zijn streef om uh, zijn Israël aan de top te zetten en te ontwikkelen, die gaat ook overeenkomstige uh, vlees eten van geoorloofde dieren, duidelijk, enzovoort zo hebben we ook in de bomen hebben we bomen die uh, edele bomen zijn, eigenlijk twaalf soorten van edele bomen zijn er fijne, dure, duurzame enzovoort bomen. Of uh, zo hebben we in alle vormen van de vegetatieve natuur ook gradaties, ook vier, zo vier hier. Zo so hebben we ook dat in de mineralenrijk. Mineralenrijk in het... Uh, uh, uh, hebben we ook van de, uh, Hebben we ook die edelstenen bijvoorbeeld. Zo so in metalen hebben we ook de edele metalen. En daar hebben we hele, ook vier stadia van uh, in elke uh, in elk, vorm in elk, in elk, in elk van de natuur zelf. Op deze manier een grote lijn, dan heb ik het even geprobeerd dat even in arme bewoordingen even uh, toelichten. En nu keren we terug naar onze zoger uh, de regel 3, de linkerkolom, de regel 3. Dus steeds hou dat, jou, jou daarmee rekening van wat ik een beetje had toegeleerd, dat jij het goed ziet steeds waar het over gaat, uh, wat we leren. Alles zit in de mens, we spreken alleen maar over de mens en de krachten in de mens. Duidelijk, uh, de krachten in de mens, die van de klipoot, spreek je dan van de kant van de... De, de zorg spreekt in de vorm van dieren en ook dieren zie je die kunnen zijn. Uh, tam en kan ook een dier zijn die Moed zijn, die gewaarschuwd, agressieve dier is. In dit geval wat we leren nieuw, hier de gewaarschuwd, de stier, dat is Sam, dat is in de mens, dat is de kracht van die, van die Sam, van die, die, de aanklager. Uchdeidri nadipunt fir. Lidak en ze natal Eliahu. Oto a daltura Shell fai fasam al atsmo. We galbne isre Bimkom zes. Asam Kmoche gaat u, kia zvu bredchabne Israe, zeifen. Van diem tsa base. Shesatampiwe shel hasam acht shlichuto shel hasam. Misum sheliahu kibel alat smonei hen et shlichuto. Baz yesh loko asot kin israel elf brit. En dat is super geweldig wat hij ons nu vertelt. Verder keert hij terug naar Eliahu. Herinner je nog? Hij keert terug naar Eliahu, die profeten. Groot, grootste profeet van die we hebben gehad, de Eliauw, Die uh, telkens aanwezig moet zijn, of aanwezig is, op de plaats van daar waar uh, besnedenis wordt gedaan, en waar dus de voorwaarden worden, aan de voorwaarden wordt voldaan, dat men een stoel, een speciale stoel zet voor Eliauw. En dan men zegt, deze stoel is voor Eliahu, Bestemd voor Eliyahu. Daar is hij altijd aanwezig. Duidelijk. En dat komt, let op, we hebben geleerd, omdat hij had geklaagd over Israël voor Hashem. Ten ogen voor, voor Hashem. Hij heeft geklaagd over Israël dat uh, allemaal, ze hebben vergeten uh, jouw verbond. Ik ben de enige nog die overgebleven was. En daarom, Hashem heeft hem zo allegorisch, ja? zo als, zoals Midras vertelt dat, so daarom heeft Hashem hem um, uh, opgedragen so om altijd op deze manier aanwezig te zijn bij een, als getuigenis van het feit, uh, en om een getuigenis te geven van het feit dat Israël wel uh, het verbond uh, naleven. Let op, let op hoe geweldig, wat ziet het allemaal in uh, hoe Hashem zijn kracht, zijn krachten had gegeven aan zijn uitverkoren volk, al begrijpen zij niet hoe en wat, omdat zij Kabbala en zover niet leren. Let op. En het ook om dat te corrigeren. Ja, want wat te corrigeren? Want we hebben geleerd dat die shor, moed, die amoeed, die stier, dat is de kracht van die sam van die onreine krachten van die. Aanvoerder van de onreine krachten, die de taak heeft om uh, aan te klagen. Hij is de aanklager natuurlijk, niet Eliyahu is de aanklager. Eliyahu behoort tot hier tot Israël, tot het heilige. Heilig. Eliyahu is, hoe komt het dan dat Eliyahu als het ware in de schoenen komt van die, die ware aanklager, die Sam... De, de aanklager die van die onrecht, de Citra achra, hoe komt het, let op. En dat is wat hij zegt, om te corrigeren, dat te corrigeren. Want die aanklager, die kan altijd, uh, Israël, uh, altijd aanklagen, Israël, hoe kan die aanklagen? Aanklagen dat uh, hij, de kracht van hem is de kracht van de, in de mens, van de, Niet Israël is de kracht van de Sam, die aanklager, maar de kracht in de mens die gewaarschuwde stier is. En de mens heeft altijd deze kracht in zichzelf. Leidlijk, het is, de mens moet dragen deze kracht ook in zichzelf. En deze kracht overeenkomt met die Sam, hamekatrek met die... Ware aanklager, aanklager van de citra agra, die echte aanklager is. Hoe kan je dan ontkomen aan zijn aanklacht? De mens is dat wel, de mens zitten de krachten allemaal in de mens. De mens die heeft de stier tam, een mens heeft dat vlees, als het ware de stier die in zichzelf de krachten die van de stier tam, die, de stier die... die uh, rustige stier is, als het ware, latent in hem aanwezig is. Maar die heeft ook de kracht van Schor, sh die stier die gewaarschuwde stier is. Hoe kan men dan ontkomen aan uh, aan, de, aan het aanklagen door de Citra Agra, die eigenlijk overeenkomt met deze kracht van die gewaarschuwde stier in de mens? Hoe kan je dan aankomen? En je goed kijken. Hoe kan je dat corrigeren? Hoe kan, je dat, hoe kan je jezelf bevrijden van deze uh, aanklager die alleen maar, alleen maar wil aanklagen zonder uh, het goede ermee te bedoelen. Dus alleen zijn functie is alleen maar puur aanklagen. Heerlijk. Zonder medelijden, zonder dat. Het is niet, niet goed, niet slecht. Het is gewoon een aanklager die, die, die deze kracht nodig is, als hem heeft geschapen, het ene tegenover het andere. Maar hoe kan dan een tikkun, hoe kan men dan correctie heb, inbrengen uh, tegen deze ware aanklager in de mens? En nu goed kijken. Hoe kan deze vier zijn? En om dat te corrigeren, Natalia Hoorto. Uh, nam, let op, nam Eliyahu op zich deze, uh, functie van het aanklagen, van de aanklagen, van het aanklagen, van de over, nam die over deze functie van de aanklager, van het aanklagen, van de sam, alatsmo op zichzelf. Hij nam deze functie van die ware aanklager Sam van de onreine van de Sitra Agra op zichzelf. Kijk nou geweldig hoe Hashem heeft dat allemaal geregeld dat voor ons en hoe fijn is het allemaal opgebouwd dat die Sam is altijd aanwezig, altijd kan ons aanklagen, maar daarbij is er ook, ook deze kracht van Eliyahu die op zich heeft genomen, let op, deze, fun deze taak van het aanklagen, die heeft overgenomen dat als het ware van de Sam en opgelegd op zichzelf. Let op, om ik had ook ook getrek, we trek, al bij Israël en uh, hij ging aanklagen de zonen Israëls. Let op goed, elk woord hoor goed, want dat is allemaal de kracht in, in jezelf, nergens anders dan, en ging aanklagen de zonen Israëls, in de mens, Wim sidra agra, in plaats van de citra agra, de regel zes, katuf, zoals het geschreven staat, zoals hij had gezegd, dat is een aanklagen, aanklagen van de woorden van zijn aanklacht. Die in de Tanach zijn, die gaben, Israël, want de zonen Israëls hebben je verbond uh, verlaten. Letterlijk. Dat heeft je gezegd. Dat is dan aanklaag. Maar op welke manier, let op, op welke manier je, uh, is dat aan, aangeklaagd? Hoe en waarom is dat tikkun? Waarom is het de correctie? Zeven. We nemen het aan en het bleek dus en het bleek dus daarmee letterlijk. Shesatam pif shelasitra shelasam, Shela Sam dat hij dichte demon letterlijk dichte demon van de Sam van die aanklager van die Sitra Achla. We niet beter, schrijf het op Sam. Let op. En de zending, de missie, de zending de missie van de Sam, van deze aanklager van de Citra Achra, was, uh, was teniet gedaan. Mishum she' Eliyahu let op om dat Eliyahu kibela datzmoet shlechuto, om dat Eliyahu nam op zich zijn, zijn missie. Negen, we aas, jeslo, let op, waarom, en wat is dan, wat is het verschil dan, en dan zegt hij dan, en dan heeft die kracht, die Eliyahu, dan heeft die kracht ook om, lasot Synagor acharkach, eh, om vervolgens de bepleiter te zijn. De bepleiter van Israël zijn vervolgens. Wanneer? Let op, wanneer bepleiter zijn? Tien, ba'et, Shehuro, e eh, in de tijd, wanneer hij ziet, shabnei Israël, mekajamimbrit, wanneer hij ziet dat de zonen Israëls vervullen het, het verbond. Nou, kijk nou, hoe geweldig Hashem heeft dat dat gemaakt en juist op het, op, uh, het moment wanneer de besnedenis plaatsvindt, wanneer uh, Israël uh, vervult dit voorschrift. Israël in de mens natuurlijk. Duidelijk hoe een mens in de mens is. Dus afgezien van het feit of iemand uh, joods hier op aarde is of. Uh, of gooi is absoluut niet belangrijk, juist in de tijd van uh, de uh, naderende komst van de Mashiach. In onze tijd heeft het absoluut geen, uh, maakt het absoluut niet uit. Let op. Het was wel, even een paar woorden misschien daarover, over het verschil, natuurlijk was het wel, Noodzakelijk in de tijd van de geschiedenis, in de tijd van de uh, ontwikkeling van de mensheid, wanneer de hele mensheid was eigenlijk uh, uh, heidenen. Ja, heidenen, absoluut heidenen. Men, uh, nog even, let op, nog even voor de komst van Yeshua. Uh, Laten we zeggen, een paar eeuwen nog voor, voor, voor de komst van Yeshua, al die een paar, paar, paar eeuwen eigenlijk, precies voor de komst van Yeshua, waren er nog allemaal heidenen. Rome was nog heidens met al die hun goden. Uh, Grieken, ondanks het feit dat ze geweldige. Geweldige cultuur, geweldige cultuur in de wereld hebben gebracht, on, on, onderschatte cultuur, want zonder hen zouden wij niets hebben uh, van deze cultuur, van uh, het leven uh, in uh, genieten van de uh, kunsten, van alle andere dingen die van deze wereld, mooie dingen van deze wereld, die van de kracht van, die door, door, eigenlijk door Grieken eh, werden geïntroduceerd in deze wereld. Natuurlijk ook daarvoor waren, natuurlijk, daarvoor hadden ook Egypte. Natuurlijk, eh, er waren nog andere eh, beschavingen voor Grieken natuurlijk. Die ook eh, veel hebben bijgedragen aan de vorming van de cultuur die, die dan onder één nummer als het ware gebracht wordt, ge gebracht wordt, wordt gezien wordt als de Griekse cultuur. De Griekse klassieke, klassieke, klassieke klassieke aanpak van de cultuur enzovoort. Natuurlijk waren er ook nog eh, daarvoor eh, Persisch cult Persische cultuur, heel ook wel. Maar dat was allemaal, allemaal wel voorlopers van wat er als het ware. alles bij elkaar, op een fijne manier werd bij elkaar gebracht. En gesublimeerd en op een, eh, in een geweldige versie van um, werd uh, gecreëerd deze. Griekse cultuur, waar we allemaal te danken hebben. Daarna kwam het ook naar Rome, dus Griekse, Ro, uh, Griekse en dan weer uh, Romeinse cultuur. En daaruit kreeg ook Europa dat allemaal. Want, daar, want daarvoor waren voor Grieken, waren nog natuurlijk, Egypte, waren enorme beschaving. En ook de Mesopotamie, enorme beschaving, die dus vooraf gingen aan de Griekse Cultuur. Maar toch allemaal, begon het allemaal, van de Grieken enzovoort. Um, maar het allemaal dus... Um, uh, de voorlopers waren van uh, de... Waren, uh, de opleving van de culturen in de wereld enzovoort. Enzo dus, maar... We zien wel, wat we hier leren, dat uh, hoe fijn is het allemaal zit, en hoe dat allemaal naast elkaar, als het ware, parallel met elkaar loopt, de onreine krachten, als het ware, in de mens, en die reine, heilige kant, die eigenlijk dan, het is niet zo dat Eliyahu heeft uh, deze, sam, deze, m, uh, hoe zeg dat, deze aanklager, de ware aanklager van de Sitra Achra geniveleerd, als het ware kapot gemaakt. Absoluut niet. De ander bestaat altijd. Maar wanneer de mens dus uh, zijn schor, muad, muad, zijn gewaarschuwde stier, laat gaan duidelijk laat gaan dus niet maakt van hem niet uh, hem onschadig als het ware onschadelijk maakt enzovoort dan natuurlijk uh, Eliyahu kan niets, niets doen want uh, er is geen geweld in het geestelijke alleen de mens kiest um, heeft de, de vrije wil om te kiezen, die kiezen tussen de sitra agra en het heilige, en de kdusha. En wanneer hij, wanneer een mens kiest voor het heilige, naleeft het verbond, van de zonen, dat, dat is wat hij zegt, de zonen van Israël naleven, van het verbond van, uh, met Hashem, en dat is de, de, de zonen Israël, dus dat is allemaal, in elke mens hebben we deze, deze kracht, wanneer zij naleven het verbond, dus, dat betekent dus niet automatisch dat iemand moet besneden worden naar vlees, absoluut niet nodig meer is. In het, ver, in het verleden, zoals ik had gezegd, was het nodig om Israël te scheiden van, dat is daarmee, daarom begon ik dat over de volkeren, te de sprekenden. het was nodig om Israël te scheiden, te scheiden op een bepaalde in een bepaalde fase van de ontwikkeling, toen alle volkeren waren, behalve Israël, waren uh, heidenen. En Israël heeft uh, het monotheïsme, zoals men dat zegt, aangenomen, ontvangen, de, de Torah heeft ontvangen. Toen was het nodig natuurlijk om zich te scheiden van anderen, want dat is net zoals de scheiding is tussen de, het heilige en de dat was nodig om deze scheiding te maken. Duidelijk. Maar dat was alleen maar nodig een tijdelijke uh, scheiding omwille van de vereniging. Duidelijk. Ook, zij waren dus absoluut gescheiden van elkaar, Israël en um, de overige wereld, bijvoorbeeld Griekse culturen en, en Israël, absoluut gescheiden van elkaar. De allemaal hadden ze, allemaal allerlei goden in Griekenland, ook allerlei Grieken, ondanks het feit dat ze zo'n prachtig cultuur hadden, en uh, artsen, het, uh, kunsten hadden enzovoort. En toch hadden ze nog, uh, voor de komst van de Jeshua, uh, hadden ze nog allemaal, waren ze allemaal hartstikke nog uh, hedens, nee, met allerlei goden, de goden van dit en de goden van dat, allemaal, uh, en daarom moest het wel gescheiden worden, duidelijk, daarom heeft Hashem ook aan Israël, ook, uh, ook fysiek uh, opgedragen, ook om deze scheiding te maken, door het, de fysieke besnedenis, duidelijk, het was nodig om, juist om, op deze manier dat zij, maar eigenlijk draait het om de geestelijke besnedenis. Zij moesten wel dat doen toen omdat, ja, uh, zo langzamerhand op deze manier, uh, net zoals zij aan hen werd opgedragen om allerlei dingen te doen, ha allerlei uh, voorschriften te doen, ook met handen en voeten, zo moesten ook uh, uh, fysiek ook besnedenis, moesten ze ook begaan. Maar in onze tijd is absoluut, ik zeg niet dat, het, dat men moet dat niet, dat zij dat niet meer moeten doen. Ik zeg het dat niet, dat is zo. Maar het is niet nodig meer uh, in onze tijd voor de komst van de machine. Het is absoluut niet meer nodig. dat. Het is geestelijke aangelegenheid. Het was altijd geestelijke aangelegenheid. Het was altijd alleen maar geestelijk. Maar alleen maar toen, uh, voor de toenmalige wereld, van toenmalige ontwikkeling van de mens, was het nodig omdat ook... Fysiek ook zich te, op deze manier te scheiden van de goyim van de niet-Joden. maar in onze tijd absoluut is het niet nodig. En, en net zoals uh, een niet-Jood nu, als die werkt aan zichzelf, dat die ook besneden is begaan, steeds boven het verstand gaan, betekent steeds besneden is, uh, uh, naar voren manifesteren in jezelf dat jij je besneden bent duidelijk van uh, de citra agra en steeds corrigeren jezelf steeds vanaf jouw je soort man omhoog te doen dat is ook dan een teken dat uh, mens ongeacht of die fysiek uh, jo joods of, uh, of anders is dat uh, die op deze manier besneden is uh, ondergaat en als besneden uh, uh, handelt. Duidelijk. Dus, uh, en, en omgekeerd is het ook het geval als iemand een uh, jood is en uh, uh, doet niets aan het geestelijke werk. Uh, uh, uh, omwille van uh, uh, uh, het geven, lishma, dan wordt hij van boven gezien als onbesneden. Ondanks het feit dat fysiek zijn voorhuid is, wel door zijn, door zijn ouders traditioneel, uh, uh, werd, deed dat zij het lieten besneden uh, door de traditie. De traditie helpt niet eh, om door eh, Eli Eliyahu beschermd te worden, dus door, de, door Eliyahu tikkun te, te laten maken, dus zelfs wanneer ze dan dat fysiek doen en Eliyahu daarbij is en ze doen het netjes, zetten ze een stoel in de synagoge en... Eh, en zeggen ze, dat is de stoel van Eliahu maar dan uh, denken ze alleen maar aan de Aan straks gaan we uh, lekker uh, dansen en drinken hier en bla bla enzovoort. Maar dat zij werken niet aan zichzelf. Uh, en dat, uh, dan helpt het ook dat niet. Dan is het ook alleen maar een wazenneus. En dan, Eliahu wordt dan niet... Uh, de advocaat en de bepleiter voor die desbetreffende persoon, die zich liet, die eigenlijk de ouders lieten hem besneden. Want op de acht, achtste dag niemand heeft de, de, de, nog de, eh, be, niemand nog is bewust om, om dat zelf te doen. Dus dat is alleen maar een fysieke aangelegenheid als een mens daarna dat daadwerkelijk geestelijk niet werkt aan zichzelf, dan helpt het ook niet. Dan zie je dat, wie is Israël op deze manier? Dat het alleen maar in een mens, je kan het zien, wie Israël in de mens is. En natuurlijk dat er bestaat zoiets als Israël in het algemeen aspect, Israël die uh, de Torah had ontvangen en die elke dag de Torah ontvangt en die... Uh, ook in het algemeen aspect, Israël is die uh, al zo uh, door al die duizenden jaren zo uitgebrand is, zo niet uitgebrand is, zo doorge, doorgebrand is, als het ware, zo uh, getekend is door die, al die uh, eeuwen, vele eeuwen van het werk, in de Torah en in de voorschriften dat zij uh, geestelijk ook de zonen van Hashem zijn behoren tot Israël ook uh, als uh, als de uh, zonen Israëls als Israël um, dat uh, aan gaar vormt de, het hoofd van de hele mensheid uh, ook in het algemene opzicht, maar ook pas, pas wanneer men dat um, ook geestelijk dat doet en niet alleen besneden is uh, fysiek. Uh, hoeveel zitten er niet in de gevangenissen uh, boeven, Israëliërs of Joden die... Uh, die wel besneden zijn, duidelijk, die traditioneel besneden zijn, o, welke ellende brengen ze in de wereld, duidelijk. Dus altijd draait het, alles wat we leren is geestelijk natuurlijk. De mens is wat hij van binnen is en niet wat van buiten. Steeds dat in de gaten houden en niet laten jezelf manoeuvreren in welke vorm van uiterlijke scheen dan ook we hebben geleerd steeds in de gaten houden dat uh, alles wat uiterlijk is alles wat men kan zien met onze materiële ogen die ogen die wij knipperen met die ogen en ook die ogen de echte ogen die wij fysieke ogen die wij hebben de ene heeft de groene oogjes dan de bruine oogjes dan zal allemaal. door deze ogen wat je kan zien ook in jouw uh, associatieve associatieve voorstellingen, van binnen voorstellingen en allerlei andere dingen, dus het zijn allemaal materiële dingen, die, wat kan jij, wat jij op deze manier kan zien, dus materiële voorstellingen, en wat je ziet, niets daarvan is heilig. Goed opletten, duidelijk, geen tempel is heilig, geen land is op zichzelf heilig, de mens heiligt het land, en natuurlijk, uh, is er wel iets wat in het algemene aspect de potentie heeft van het heilige, maar een mens moet het wel maken dat het heilig is. En een mens zit in het vlees en niet het vlees uh, is de mens.